De vrachtwagenchauffeur die begin deze maand een motoragent zou hebben doodgereden blijft drie maanden langer vastzitten. Het onderzoek loopt nog. Mogelijk zou de man expres op de agent zijn ingereden. Een collega politieman vertelde dat agenten instructie kregen om de vrachtwagenchauffeur niet op de motor te controleren vanwege zijn gevaarlijke gedrag. Duitsland wil Nederland morgen indelen op de lijst van landen met een hoog coronarisico. Dat meldt een Duits persbureau. Dat betekent dat Nederlanders, die langer dan 24 uur in Duitsland willen zijn, vijf dagen in quarantaine moeten, behalve als ze volledig gevaccineerd zijn of al corona hebben gehad. En in Siberië is het normaal gesproken ijskoud, maar nu is het er hartstikke warm. En dat leidt tot problemen. In het noordoosten zijn al weken grote bosbranden. Daar komt een verstikkende rook vanaf. In de stad Jakutsk is daarom de noodtoestand afgekondigd. Zeg correspondent Iris de Graaf. Binnen blijven met ramen en deuren gesloten. Of de stad verlaten. Maar dat tweede gaat nog niet zo makkelijk. Er gaan ook bijna geen vluchten vanwege die rook overlast. Want het staat echt, er staat een gebied van anderhalf miljoen hectare bos in brand. Veel mensen vinden dat de overheid te weinig doet tegen de branden. Vrijwilligers en Greenpeace helpen daarom met blussen. Het weer vanavond in de zuiden opklaringen. Morgen in het noorden eerst wel bewolking en mogelijk ook een bui. Later wordt het droog en op steeds meer plaatsen komt de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Band. De band heet Alta Luna. Ze hebben alweer een tijdje deze single alweer uit. Maar nu gaan wij hem ook even draaien. Dat is altijd wel fijn. Ik geloof dat hij een week of twee al, al overal een beetje te volgen is op ja, verschillende platforms die de onafhankelijke muzikanten een beetje een warme hart toedragen. Oftewel, oftewel de bands, de independent bands en de independent muzikanten, om het dan maar zo te zeggen. En Alta Luna hebben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 Geweest bij een van de mensen bij 3FM destijds. Toen was 3FM nog 3FM met Gerard Ekdom en Giel Belen en noem ze maar op. Want dat is allemaal niet meer zo.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 Uh, en ik uh, ga toch uh, de heren uh, Loogman Koper, Paardenkoper en uh, Stuy daar eens even mee lastgevallen met deze palbond. Want uh, waarom? Uh, dat heeft alles uh, te maken met de reacties die hij heeft uh, gekregen op uh, dit nummer Sunset. Sunset, zeg ik het goed? Volgens mij is het Sunset Beach. Sunset Blues zelfs. Uh, want die heeft hij een paar weken geleden die die uitgebracht. Uh,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 Dus die nieuwe single van uh, Adrian Kraft met uh, Grow. Daarvoor horen we Lisa Low met uh, Breathe In. En dat is een single die uh, afgelopen wat zeg ik maandag is uitgebracht. 19 juli. Wij mochten hem uh, afgelopen donderdag vorige week dus al draaien. In deze uitzending. En uh, dat had uh, alles uh, te maken met uh, 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf, uh, wat we doen. De volgende, die staat uh, uh, gepland op 26 augustus. Is een afwijkende datum. Want 19 augustus krijg ik, uh, zoals uh, gezegd, een paar muzikale vrienden over de grond. Uh, die, uh, net als ik, een beetje gek zijn van uh, alles wat een beetje afwijkt van normaal. In dit geval zijn het de heren.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 Het is ook alweer van een EP die ze vorig jaar hebben uitgebracht. De aanleiding is ook dat deze man, de frontman van die band, Ruben Bausch... Eh, vandaag zijn verjaardag viert net als Suus de Groot van Soon Night eh, vandaag jaar. En eh, de reden dus is duidelijk, lijkt mij wel, worden hiervoor met Toast. En het eh, bracht de tijd op, eh, wat is het, vijf over half negen...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 Hi, <laughs> down, I look around, there's time still on your side. I burn out at 23, is that how you want to be, you could still change it. Settle down and build to life, you're better for it You're tired of waking up in strangers' beds, smell you pounding in your head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 Ze had hem willen zeggen, maar hij was al te veel wijn. Ze had hem willen zeggen, neemt zich voor dit keer eerlijk te zijn. still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 Aan. Ik ging hard, alles gittert, alles zacht Het kan maar Ik zei hard, alles hapert, alles zwart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 I'm